In Maastricht is een Fransman opgepakt voor verboden wapenbezit. De politie vond de wapens bij toeval. De hond van de man zat opgesloten in een geparkeerde auto en dreigde te stikken. Toen de agenten de hond bevrijden, vonden ze twee gasalarmpistolen en een revolver. De FNV-bond Kiem is verrast door het aantal steunbetuigingen op zijn website stopculturelekaalslag.nl. Die site werd donderdag gelanceerd om te protesteren tegen dreigende bezuinigingen van een nieuw rechtskabinet. Ongeveer 10.000 mensen hebben de site bezocht en zo'n 2400 mensen hebben de petities getekend. Door de drukte was de site van Kiem bijna de hele ochtend niet te bereiken. Volgens de kunstenbond van de FNV willen VVD, CDA en PVV meer dan 200 miljoen bezuinigen op kunst en cultuur. Vooral orkesten en theatergezelschappen zouden daarvan de dupe worden. De ETA heeft zich bereid verklaard mee te werken aan internationale bemiddeling in het conflict met de Spaanse regering.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 Ja, het, het, ik, ik zat even in een persbericht te leveren over de traploopweek 2010. Traploopweek. traploopweek? 2010. Moeten we trappen gaan lopen? Ook hier in Zandvoort. Maar voordat we daar aandacht aan be besteden... gaan we natuurlijk gelijk door naar het circuit. Uh, daar staat uh, Willem van Densen naar die start van die Formido Swift Cup Race 2 te kijken. En Wim, wie mag er als... Uh, wie, wie, wie kan er als eerste weg? Want als je je motor af laat slaan... Dan, uh, is er, uh, uh, dan neemt nummer 2 het over natuurlijk. Maar uh, wie, wie gaat van pole position... Yes. <laughs> Uh, van Paul gaan we zo dadelijk in de vorm die de Het uh, gaat vertrekken. Uh, Nieuws Kool. Nieuws Kool vanmorgen is acht uh, geëindigd. Uh, en de eerste acht. Uh, in is twee omgedraaid. Uh, nou, voor hen dus uh, alle mogelijkheden om uh, als eerste uh, de tasanbochten uh, in te gaan. Naar hem uh, vinden we terug Marcel van der Maat. Op een derde plaats is het Clem uh, coronel uh, Vierde Sven Snoeks. Vijfde, tweede Scheurs. zesde uh, de uit Zandvoort-afkomstige Dennis van der Laar. Zeven dan Mark de Graaf, die vanmorgen eindigen en op de achterplaats trekt de winnaar van vanmorgen. En dat is uh, Niels Langenveld. Oké. Okay. Dat in een uh, voor- en Ja, Ja, ja, ja. En um, ja, die 25 auto's zie ik. Uh, wat dat betreft is die, uh, die Suzuki eigenlijk populairder geworden dan Renault, hè? Ja, uh, Suzuki is zeker uh, populair. Helemaal onder uh, heel uh, jonge auto Zo dus, uh, zullen we het dan uh, noemen. Het is heel jong stil in. Uh, vanaf, uh, 16 uh, rijdt hier alweer mee. Eentje die niet meer rijdt... ...en dat is de jongste in het veld. Ik weet niet of die op 16 is... ...of dat die op 15 is. is goed uh, zijn schot voor betreft, ...vertrokken voor de opwarmerond... ...maar we zagen dat auto mobiel uh, net opnieuw uh, gaat binnenkant. Stijn was in geen veld om meer te bekennen... ...dus die zal dicht uh, teleurgesteld... Uh, ...ergens achtergebleven zijn. Maar dat is uh, de stand van zaken... ...en de autootjes... Uh, ...ja, zo mag je ze wel uh, noemen... ze dus zijn helemaal niet minder waardig bedoeld... ...maar ze zijn al helemaal klein... Uh, ja, die bevinden zich nu uh, op het gedeelte van de circuitie uh, ja, richting uh, start en finish. En waar uh, ze nu ongeveer uithangen. Het zal zo zijn. Uh...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 Afhankelijk van hoeveel schade je uh, in te zoeken. <laughs> ja, <laughs> ja. He, dat is waar natuurlijk. <laughs> ja, de Suzuki uh, het is een uh, doelloos instadsklasse, maar... En gaan het toch mee te doen. Uh, ja, dan moet je toch ook wel uh, aardig wat we uh, kunnen. Ja, uh, beschikken. Op een uh, goede sprinter hebben. Dus uh, ja. goedkoop is het niet. Maar ja, je kan het zo duur maken als je zelf uh, wilt. Dus er zijn jongens die hier mee rijden. Ja, die hebben hun hele budget al verdubbeld uh, vanwege de schade die ze so. hebben. Zo. Ja. We uh, hebben nu de straks gezien. Het is inderdaad uh, Niels school, die toch goed weg met de verkeerde paard, dus Marcel van der Maas en Klein Coronel uh, die als derde richting Kassambok gaat. Als ze de Tasjambog in, dan moeten ze daar ook weer uitkomen. Uh, uiteraard, dan doe ik voor ze echt goed. Nou, het is nog steeds uh, Nieuws Kool uh, die tassenbocht uitkomt komt. Als eerste met Marcel van der Maaten, tweede en Coronel als derde. Kijken we even waar de winnaar uh, van vanmorgen zich uh, bevindt. Die, die, die, uh, die uh, rijdt nog netjes op de achtste plaats rond. Dat is ook de plaats waar hij uh, begonnen is. Maar die heeft zeker uh, schouder plannen om uh, verder naar voren te komen. Dus dat is uh, de winnaar van vanmorgen, Nieuws Langveld. En de uh, tweede van vanmorgen, Marta Graaf. Ja, die waren vanmorgen. Eigenlijk uh, voor deze klasse mijlen ver weg van de rest. Dus die moet ook in staat zijn om uh, tijdens deze race uh, verder naar voren te komen dan de plaatsen 7 en 8 waar ze zich nu op bevinden.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 Voetbal, voetbal. Feyenoord vandaag tegen Ajax gespeeld. Oh, dat weet willen jij niet. We willen natuurlijk weten hoe dat afgelopen is. Ja. Nou, zal ik het verklappen? Nou. Feyenoord heeft verloren. Oeh. Eindstand Feyenoord, Ajax, daar komt hij aan. 1 tegen 2. Ik denk zo, zo. dat er weer heel wat mensen in Stalford heel blij zijn. Oh. oh. Ja. En de hey. paar ook niet zo blij. Ik, ik doe hey, dat Henk? geen uit. Ik, hey, ik, ik, ik, ik doe geen uitspraken hierover. Okay. Levensgevaarlijk. Zo dadelijk gaan we weer uiteraard meer aandacht besteden. Onder meer aan het traplopen met Benno Veugen. Oh, ik ben oh, heel oh, erg benieuwd. Ja. I grew strong and I learned zelf al staan uh, Benno in de discotheek en dat deze plaat op de Ja ja, heerlijk hè? He. Helemaal los ja, Dat was, was, helemaal. helemaal. Uh, <laughs> Toppenkenen. Top, goede tijden. En hij wil survive. Goed, nou ja, ik heb even tien kniebuigingen gemaakt. Want van 27 september tot en met 1 oktober vindt voor de vierde keer de Nationale Traploopweek plaats. Het Diabetesfonds en de campagne. 3 minuten, uh, 30 minuten bewegen. 3 minuten is een ja, beetje weinig. Kijk. Dat hebben we haar. En zal dat ook, hè, van die bordjes. 30 minuten bewegen. Ja, klopt. klopt. En uh, van het Nederlands <lacht> Instituut voor en bewegen. Laat met, laat met de Traploopweek werkend Nederland weten dat traplopen gezond is. En de kans op diabetes-type.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 Anderhalve calorie, de traploper verbruikt op dat moment 10 calorieën. Dat tikt ongemerkt aardig aan. Nou, wil je het allemaal nog eens nalezen? Zfm Zandvoort.nl, daar staat het hele verhaal nog veel uitgebreider dan ik het allemaal op kan lezen. En bij ja de persbericht, dat kregen we van de week doorgestuurd van de organisatie. En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 En terecht, ja, het <laughs> plaatje. I remember je in the store En you kept me, standing in één je maar ik Well, awesome. Ik kom z'n morgen eens nooit opstaan, want de wekker liep nooit af. Ik kon dus ook niet naar mijn werk toe, want dat ik dan dus maf. De baas vergeet niet, hij reageerde agressief. Ik heb het me praten geprobeerd en daarna werd ik negatief. Ja, ja. Is dat Toch wel lekker hè, dat pop op de radio.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 Rode JC tegen PSV eveneens 0-0 stand. En FC Utrecht tegen VVV Venlo 1 tegen 1.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 That's exactly what I need to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 Ja, dit is een plaatje uit de tijd dat ik met een boys op vakantie ging naar uh, België. België? Zei België. Helemaal verdwaald zeker. JC Pavements. <laughs> Adel. Nou Best wel leuk hoor, die Belgen. Ja, natuurlijk. Best wel een gezellig volkje. Oké. Okay. Jawel. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report.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 Dat, dat uh, gebeurt hier zeker ook. Hier zie je net iemand terugkomen lopen. Nou, die heeft het gezicht uh, als onweer. Nou, dat is uh, Mart te Marte Graaf. Vanmorgen was het tweede geëindigd. Deze middag had hij snode plannen om van zijn uh, zevende positie twee naar voren te gaan. Dat was hij aardig maar bezig. Maar... Op een gegeven moment kwam je toch uh, Sven en deze twee arters uh, raken elkaar. Uh, een einde oefening voor uh, deze twee uh, jongelingen uh, in deze Suzuki uh, Swift Cup. Uh, Wie het nog steeds uh, voor alles goed uh, doet uh, is uh, Niels Kool. Niels Kool heeft de leiding en uh, ja, hij heeft een gaatje uh, geslagen en aan een uh, flinke groep. ...daarachter, onder aanvoering van Kleek-Coronel en die vinden we verder terug in het groepje. Dat is Marcel van der Maat, Peter Scheurs en ook de winnaar van vanmorgen Niels Langeveld. Niels, die aardig bezig was om steeds verder naar voren te komen. Maar die kwam net op de af, die dit weekend gebruikt wordt in de slotenmakerbox. En ja, kwam daar ook in aanraking met een andere auto daar weer wat uh, tijd mee, maar is nog steeds uh, op jacht uh, naar een podium maar deze Niels langeveld heeft al uh, menig race gewonnen in uh, dit seizoen in die de Suzuki weer Club, zoals ik zei uh, vanmorgen deed hij dat ook al. Ja, en, uh,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 voor Zijlbergen, die jongeling uh, ja, die ook... Uh... Sintjes bij elkaar heeft gespaard om één weekend mee te kunnen doen. En ja, die doet dat ook wel wonderbaarlijk goed. Als je ja. ziet dat er mensen zijn die uh, al uh, een derde seizoen bezig zijn hier. En hij doet het uh, dit weekend voor het eerst. En hij rijdt uh, nu al in de top 10. Ja, dan doe je dat heel uh, goed. We kijken weer even de kop uh, die eraan komt. Met een uh, nieuw rijleiding. Tweede is het uh, Clem Cornell, de derde. zien we dan... Uh,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 en bezig is. Dat hij de ervaring heeft die Klein Coronel mist. Oké. Okay. Goed zo, Wim. Straks de uitslag. Dankjewel, tot zover.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 Funk Step to this idea, funk on a whole new level. The rhythm is the bass, and the bass Ooh. is the treble. Chords, strings, we bring melody. G Funk, where rhythm is life, and life is rhythm. If you know, like I know, you don't want to step to this. It's the G Funk era, funked out with a gangster twist. Dat was de zin van Warren Duty samen met NEDOC, de regulator. CFM, Race Radio, Bit Report.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 Nou ja, daar ja. hebben we ook wat aan. Goed, dan maar naar de, naar de Swift Cup uh, Race 2 uh, van de Formido. Wie heeft er gewonnen uiteindelijk? Ja, de winnaar uh, uiteindelijk is voor de Nieuwskoal. Met als tweede plaats is het Glen uh, Coronel. En, uh, ja, een naam uh, die wat zegt in de overspot ja. En de uh, derde is eigenlijk uh, Marcel van de maat. En het leuke aan die uh, Swift Cup is uh, dan wel, uh, dat is hier, uh, met die eerste drie gelijk duidelijk. Vanmorgen hadden we ook een uh, Swift Race.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 word zullen we dan maar zeggen met een hele mooie mooie weer de drie turven hoge uh, ja, we waren even afgeleid, we moesten even naar de wethouder zwaaien, maar... Uh... Uh, was dat de CDA-wethouder? Uh, ja, inderdaad. Ja, Oké, okay, AS. Maar goed, uh, Wim, uh, spannende race dus, met een paar uitvallers toch wel? Ja, ook wel. Uh, wat uitvallers. De uitvallers uh, minder uh, door mechanische uh, pech dan door schadegevallen. Maar goed, dat, uh... hey, je collega's uh, komen hard zandvoort binnen. Maar goed, uh, ja. ja, die zijn op weg naar de Kochstraat. Oké. Okay, ja. Ja. ja, dat weet ik toch ja, niet. Blijf voor up uh, to mm. Maar het uh, spanning volop en een hele leuke uh, race. Misschien wel de leukste van de dag. Nou, dat kunnen we nog niet helemaal zeggen natuurlijk. Want we krijgen zo daardoor ook nog... Uh...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 Fox. <laughs>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 auto. En het is uh, toevalligwijs ook nog eens uh, de gelijke auto als de auto van uh, Blevemolen van uh, Collard. durf ik uh, erom te wennen. Dat de normale omstandigheden uh, Die auto van Denny van Dongen en Henry brengt toch aan het eind uh, eerder de zwart-wit geblokte vlag Ja, ja. Gaat zien als... Olse Denny gaat winnen. Ja, ja. Ik. Nou ja, winnen is... Uh, we oh. hebben ook nog een eindsiep van de, die plaats 1 gaat trekken. Dus uh, daar is iets van uh, Phil Bastiaans met Martijn Scharkema. Die uh, gaan met de Porsche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 Oké, okay, dat okay. oh, Willem van deze vanaf Circuit Park zal voor. Het gaat inderdaad lekker genieten daarvan de, het uh, optreden van uh, Monique Smits. Heb jij daar geen plaatje voor? Er zijn uh, Jaloers op hem. Nou, ik ga eens even zoeken of ja. ik wat kan vinden. is wel leuk. Monique Smits. Gaan we op draaien. <laughs> Eerst gaan we Sia voor je draaien. Hier is dus clap your hands. Dus uh, zie Sia met uh, Clap Your Hands, uh, Benno. Ja. Uh, yeah, clap yeah. Your Hands. Clap Your Hands. Leuk plaatje van uh, dit moment. En die uh, Willem van Denzen, die gaat lekker genieten van Monique Smits. Nou, ja. op jouw verzoek hier komt dan wat van uh, Monique Smits. Niet te lang, hè? Nee hoor, nee, ja. nee, nee, nee, nee. <laughs> Wordt eerst de deur dichtgesmeten, denk ik zo oh, duidelijk. Okay. Alsjeblieft van mijn stereo af. Oh. Oh. oh. Ze blijft niet uh, no, van de... de stereo af, zie je dat? Oh. oh, nou, daar komt ze aan weer Hier is Monique Schmitz. Starend in het donker, bliksem en het donder en mijn hart voelt klein.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 Want uh, Jaap Koper, hè, die had uh, diverse interviews bij hem. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, nou, en, uh, en nu een hele bekende Nederlander. O, hoe heet hij ook alweer? Een BN-er, Rob Campus. Oh ja, Campus. Ja, ja, ja, En die heeft ook nog een boek geschreven, geschreven geloof ik. En, ja, en, en, en hij reist ook nog mee, hè. Ja, en, de, ja de een beetje GTV. achteraan. Mag niet veel naam hebben, nee, ja. maar hij kan schrijven blijkbaar. En daar gaat Jaap het nu uh, met hem over hebben. Rob Campus. deze week uh, is hij, uh, ja, 50 geworden...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 En die proberen een mooi leven te leiden. Dat is, dat is een beetje wat de moderne caro is. En dit is een programma komt uit Engeland hoor. Het BBC. Dus ik ben ook gewoon maar gevraagd. Van Rob zei het leuk van hem te doen. En ja, het is, het is dankbaar leuk werk. Omdat je één, je komt hele rijke mensen tegen. Dus dan denk, je, oh, oh, misschien zit er nog een sponsor bij. Nee, maar, nee, maar een beetje met die jacuzzi's en de, en, de, en de beelden van Andy Warhol aan de, aan de muur. Zit je, denkt, wat zijn Nederlanders toch rijk. En wat hebben ze soms een goed hart. Want, ze, want kijk, een check uitschrijven is zo gedaan. Deze mensen gaan zich echt verdiepen om te zien of ze structureel iets in hun leven kunnen veranderen van die mensen die problemen zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel fascinerend om te zien hoe stiekem arm je kan zijn met, uh, drie, na drie regeringen balkenden. Want het is heel simpel, ziektekosten, je eigen risico's groter. Als jij weinig geld hebt, heb je een slechte ziektekostenverzekering. Zit je beugel niet in het heb je vier kinderen met een beugel. Ben je 800 euro in de maand, uh, als je een keer pech hebt, ben je zomaar kwijt. 200 euro in de maand standaard. Als je 1200 verdient, heb je dat niet.